Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Elf Feyenoord supporters zijn opgepakt. De mannen, allemaal tussen de 21 en 36 jaar, zijn lid van de harde kern van de club. Ze worden verdacht van onder meer bedreiging en intimidatie. Zo werd bijvoorbeeld het huis van een wethouder beklad. De politie doet al anderhalf jaar onderzoek naar de harde kern. Vorig jaar werden er al 45 mensen opgepakt. En de politie verwacht dat ze nog wel meer Feyenoord hooligans een bezoekje brengen. Bij Google verdwijnen ongeveer 12 Duizend banen. Het is niet bekend of ook in Nederland mensen hun baan kwijtraken. Gisteren kondigde Microsoft al aan dat duizenden medewerkers op zoek moeten naar een nieuwe baan. Willem Engel is veroordeeld voor opruiing. Dat betekent dat je anderen aanzet om strafbare dingen te doen. In coronatijd riep hij mensen op om naar een verboden demonstratie te komen. Verslaggever Roepauw was erbij in de rechtbank. De rechter zei de vrijheid van meningsuiting reikt heel ver. Want dat was het belangrijkste verweer van Engel en zijn advocaat. Je mag een heleboel zeggen in Nederland. Maar dit ging duidelijk over de grens. En heeft geleid tot het negeren van een nadrukkelijk verbod van de burgemeester van Den Haag. En dat is strafbaar. Willem Engel krijgt één jaar voorwaardelijke celstraf. Betekent dat hij nu niet de gevangenis in moet, maar wel zodra hij weer wordt veroordeeld voor iets. Studenten van de hogeschool in Arnhem hebben een bijzondere opdracht te pakken voor studiepunten. In twee gepimpte Renaults gaan ze 1500 kilometer door de woestijn van Marokko racen. Dit is echt de eerste keer dat ik naar de woestijn heen ga rijden. Ja, het zal een hele mooie trip worden. In een rally met 40 teams rijden ze naar dorpen om daar spullen uit te delen op scholen. Burgemeester Markoes van Arnhem heeft wel een idee wat de jongens daar te wachten staat. Heeft hij zelf wel eens door de woestijn gekrost. Niet gekroost, euh, maar wel een tocht gemaakt op de kameel. Ah, het is gewoon adembenemend en, en prachtig. Het weer nog, er trekken heel wat buien over. Aan de kust vooral regen, maar in het midden en zuiden valt er een pak sneeuw. Lokaal kan er wel 5 centimeter vallen. Het is een graad of één in het oosten tot 5 in het westen. En het weekend droog en zonnig. ZFM, verkeersafdaging.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 Ja, goedemiddag. We zijn uh, aan de andere kant van het journaal. We gaan nu het laatste uur in. Ja, het ging maar net op het nippertje hè? met uh, ja, Miga. Het... <laughs> <laughs> Precies, een seconde. Ja, ja, ja, het was niet echt... Uh, <laughs> we hadden geen tijd over. Nee. Dus. Ik heb nu een, een, muziek, een, een verzoeknummer van Marcel Schukel. De Paragons en de Tides High. Just like that No It's not the things you do That really hurts me bad Ooh. But it's the way you do The things you do to me Een oud nummer ook, deze. En ik kreeg net nog een verzoeknummer binnen van Marcel. Hey, van Marcel, kijk. Ja, het was geen hardrock, maar een, een reggae-nummer. Eddie Grant met Gimme Hope, Joanna. MUZIEK Ja. This dive is turning Ja, dat is een mooi nummer. Dat, uh, met heel veel, we hebben natuurlijk de protestzongs gehad, maar heel veel reggae-nummers zijn ook wel protestnummers. Dat, ja, uh, mensen hebben het vaak, uh, toch vaak donkere uitskleuren, toch meer te maken met racisme, discriminatie en, ja. en oorlog, geweld, ja. honger. Uh, ja. ja, dan zijn we toch wel uh, erg uh, bevoorrecht uh, als blanke... Uh, Ariërs, ja. maar we zijn niet trots op meneer Engel, toch? We zijn niet trots op meneer Engel, nee. <laughs> Oké, okay, dan komt nog een keer Keith Richards en de Wingless Angels. Oh, daar. there. dat daar wel een uh, klein drupje alcohol doorheen is uh, gemixt. Nou, ik denk meer uh, geest van ruim onder middelen. Het is oh. Richard, hè? En is <laughs> daar moet je altijd rekening mee houden. Dat, uh... Ja, maar die Wingless Angels... Oh, uh, zonder... Zonder... Zonder... Zonder vleugeltjes. Zonder, zonder, uh, zonder, zon, zonder, <laughs> zonder vleugeltjes. vleugeltjes. <laughs> Bij vlogen ze wel heel high. <laughs> Het is een heerlijke... Toch, het, is een, een, een, het komt van een cd van Keith Richards. Toen ja. hij, uh, Mick Jagger ook solo bezig was. Toen is hij dit project gaan doen. Samen met... Um, God, hoe heet die andere band nou? Hij heeft dus die Wingless Angels. En hij heeft uh, Expensive, expensive heeft Winehouse. Expensive Winehouse. Ja, daar heeft hij ook een, een, uh, <laughs> een cd meegemaakt. Ja, Luister, al, luister even goed. Zij is dus helemaal gek van Keith Richards. Ja, bijna... Alles in ja, deze. Ja. Platen niet. Oh nee, heeft je ex -personen. Ja, ik heb niet uh, veel platen. Nee. nee. Ik heb helemaal geen platen meer. En, um, maar goed, in die, in die periode heeft hij dit opgenomen. En hij is ook zo'n beetje in die periode afgekikt. En, oh, ja. en uit een boom is, gevallen of zo? En uit een boom gevallen is hij ja, ook nog een keer. Hij is zo'n beetje alles gebroken wat hij kon breken. Ja, die man. Het is een, een overlevingskunstenaar, noem ik dat. Het, uh, daarom, we moeten ook heel zuinig zijn op de aarde. We moeten hem wel goed uit nalaten voor Kiet Richard. <lacht> dus. Maar goed, ik heb hier wat uh, Goedemorgen Zandvoort uh, doet, morgen. Kijk, zaterdag. dag. Uh, om uh, even over tien komt uh, Walter Sands. Met hey, activiteiten okay. uh, rond uh, het Paulus Loodjaar. Na 10 uur 26, Marco Deen van de PVV in de Bres voor de gebruikers van camping Sandervoerde. Daar wil nou, ik ook nog eens een keer een uitzending over maken, over Zandervoerend. Ik fiets er heel de, regelmatig Omdat Gewoon dat de plekken, broer. Je, ja, of wat dan ook. Een, een, in ieder geval die mensen een, een, een, een... Boost geven. Boost geven en een, een ja, hart ah. onder de riem. Ja, ja. Ik wou een steek in hun hart zetten... maar dat lijkt me ook weer een <lacht> beetje overdreven. <lacht> dat doen die uh, dingen wel. Nee, maar goed, je ziet ook steeds meer... Uh, van die sta ja, En weggaan. Uh, ja, ja, ja. ja, ik vind het een heel triest gezicht... moet ik eerlijk zeggen, als ik er voorbij vies. Allemaal commercie, Ja. Yeah. Nick ten Boeken komt om uh, kwart voor elf... met uh, noodgedwongen medicijnen halen... in Duitsland voor zijn zoon. Dus over het medicijnentekort... Uh, om uh, vijf over elf uh, komt uh, Nicole Teunissen uh, over het paviljoen uh, dat vrijwilligers zoekt. Dus uh, ik denk dat dat over het paviljoen gaat wat bij Huis in de Duinen komt. Om uh, vijf voor half twaalf komt uh, Ton Limmen de komende evenementen en van de uh, Champion en onder andere de Sandford Lightwalk. Oh ja, de Lightwalk. ja ja. ja, ja dus, ja, ja. en om kwart voor elf komt Gert-Jan Bluis... de wethouder van de Nationale Voorleesdagen. Het programma wordt deze week gepresenteerd door Roy van Donga. Kijk. Of Roy Dongen, hij heeft helemaal niet Dongen. Van nee, helemaal van uh, uh, geen fan. Ik maak er een fan van. En hij woont op het Raadhuisplein. Toch? En volgens mij, ja. Ja, daarboven ja. volgens mij is er een balkonnetje. Dat, uh, dat, dat zal ongetwijfeld kunnen. Doet hij heel goed. Ja. Oké, okay, dan komt nu Bob Marley en de Wailers. Lively up yourself. UB40, Food for Thought. En nu is nog een verzoeknummer van uh, Marcel Schukel, van de Paragons, Left with a Broken Heart. We hebben ook weer een uh, verzoeknummer uh, binnengekregen. En wel een Thaïs reggae dus Van, de, is, van het, het zoontje. Van mijn zoontje, ja. Jesper, Jasper yes, Jesper. <laughs> en, en Dani, is, natuurlijk. En da nou, Dani, die zit op school. Dani oh, heeft de ja, eerste liefdesbrief gehad. Oh ja, van, uh, van wie ook weer? Loek. Op de vijfjarige leeftijd. Mm -hmm. Dat heb jij ook gehad, op je vijfjarige. Ik ging trouwen op mijn vijfde, schat. Ik, uh, met Aha. Donnie de Kamps. En dat was een... Dat uh, was mijn buurjongen toevallig. En die was 27 januari jarig. Dus dat klopte helemaal. Ik 26, hij is 27. Mijn ouders waren ook één dag na elkaar jarig. Okay. En je mocht pas met elkaar trouwen als je één dag na elkaar jarig was. Ja. ja. Ja. Dus dat klopte helemaal. Maar ja, toen ging hij verhuizen. Toen was de liefde ook over. Maar goed, we hebben nu een reggae-nummer. Job to do. En je hebt hem opgegeven voor een paard. Hé? Je hebt hem opgegeven voor een paard. Wie? Jij. Doe niet. Ja, erop werd je toch uh, paardengek? Ja, uh, ik was al min of meer paardengek. Maar hij woonde toevallig naast me, dus het was wel makkelijk. Maar uh, dan, daarna heb ik heel lang alleen maar uh, paarden aanbeden. En, ja. En totdat... Uh, Totdat ik op mijn leeftijd kwam dat de hormonen dusdanig gierden dat. Uh... dat, zal dat zal het zal zo'n paardje disconcentreren. Het zal als een paard. <laughs> <laughs> zo erg is het. Ja, ik ga het nummer aankijken. Job to do met do der dum met do do do. Het <laughs> heel taai. Ja. Do do do do ta tam. <middels> Thumb my thumb thumb cap chandai. Do do do The cow cong gurn tray, the the the เอาเสียละกัญชาของฉันไปดู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 How come you do me? Chandai. chandai. Do, do, do, do, to do, do, do, do, do, do, do, Tim Tham Cat Cooker, making cheese on toast Is uh, Dave Co David Cosby overleden? Ja, dat was helemaal niet in het nieuws eigenlijk? Nee, nee, nee. Oh, echt een grootheid. Het, ja, 81 jaar is de man geworden. Hmm. Dus niet echt in de wieg gesmoord, maar toch. Het is wel iemand die uh, gemist gaat worden. Dus we, ter ere van hem gaan we uh, Cosby stil naar jong uh, draaien met Our House. Okay. De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 you bought today Dit uh, waren eerst draai ik de specials, Too Much, Too Young. En uh, net de police, The Beds Too Big Without You. Ja, en wij gaan naar het einde toe. Ik ga nog heel snel de agenda met u doornemen. In uh, De Liefde in Haarlem uh, speelt Martijn Krins. Uh, dat is cabaret op zaterdag 21 januari. De aanvang is uh, half negen. Kaarten kosten 17,75. Uh, hele lovende kritieken in de uh, Volkskrant en de Trouw. Uh, in, uh, de mesthoofdsmijt Kriens met plezier uh, in de drek van het leven. Hij speelt gitaar, zingt, acteert en vertelt. is dus erg leuk, een echte aanrader. Uh, vanmiddag is dus die... Uh, uh, even kijken. Uh, Erik Kolen... Oh ja, de klare lijnen. Klare lijnen in het uh, museum. Hadrooi het roeit al over. Hadrooi het ook al over. Uh, vrijdag 20, dus vandaag, en zondag 22, uh, heb je uh, valthuis en campus, uh, ook cabaret in uh, dat was de Schouwburg, stad Schouwburg. Schouwburg. Oh ja. En de kaart is in Haarlem. En de kaartenkosten staat er niet bij. Maar er waren nog kaarten. En in de Philharmonie heb je Taksim uh, Trio. Dat is een trio die um, maakt um, uh, Turkse muziek uh, met jazz, en rock... en verbindt oh, klassieke muziek yes. allemaal met elkaar. Oh. En uh, op traditionele uh, Turkse manier. En, uh, jazz. Ja, heel apart. Dus, dat was en, de En Patronaatje, patronaatje. Patronaat. Ja, zeg, ja. ik heb namelijk een patromaatje. Dus een mijn patromaatje kan ik naar patronaatje. Patronaatwebsite. En... Um, wat hebben die? De Even Longest kijken. Jones. <laughs> ik heb geen idee, we hebben het programma volledig. Dat is april. Op, nee. dus, hè? Dat is april. 17 februari heb je Safine en Support. En wat is dat? Dat is uh, Safien het muziek. Niet alleen schrijft ze al vanaf haar veertiende eigen nummers... maar ze speelt ook viool en piano. De Amsterdamse heeft een uh, solvolle vo rauwe stem... en is geïnspireerd ge ge ge ge door Adele... Connie Balen, Ray, uh, Macy Gray, Nora Jones en Emmy Winehouse. Nou, dat lijkt helemaal niet op elkaar. Adele en Emmy Winehouse en, en, en Nora Jones. <laughs> Totaal verschillende muziek. Maar dat maakt niet uit. En dan komt er komt toch ook de Mali, uh, Bob Marley Tribute? Bob Marley Ja, dit is 4 februari, daar ga ik naartoe. Uh, Reggae Café, dat is Jojo uh, Sound Systems. Oh ja. Uh, 25 jaar... Uh, nee, Klep nee Rob Akda Awards. Ja, dat is uh, donderdag 26 januari. Ja. Maar daar kan jij niet naar Spelen allemaal bandjes. Ja. En, verder naar beneden. Uh, ja, verder, verder, Bob verder, Coor. verder. En dan krijg je februari. Dan krijg je februari. Ja, dan gaan we verder. Uh, ja, uh, nog eentje verder. Nog eentje naar beneden. Nog eentje naar beneden. Nog eentje naar beneden. Nog eentje, nog eentje.